De oppositie sprak gisteren al over een dodental van acht, maar het Iraanse regime hield er toen nog op vijf slachtoffers. De politie ontkent verantwoordelijk te zijn voor de doden, het zouden ongelukken zijn. Ook afgelopen nacht zijn de protesten tegen het regime in de hoofdstad Teheran doorgegaan. Volgens de oppositie zijn vanochtend twee prominente activisten opgepakt. Het zijn oud-minister van Buitenlandse Zaken Yazdi en mensenrechtenactivist Baghi. De berichten zijn moeilijk te verifiëren doordat journalisten door de Iraanse autoriteiten worden geweerd. Eurocommissaris Nedi Kroes heeft zeer bewust voor haar nieuwe portefeuille Digitale Agenda gekozen. Dat zegt ze in een interview met de Telegraaf. Kroes vertelt dat ze van commissievoorzitter Barroso de keuze kreeg uit een aantal portefeuilles. Welke dat waren, zegt ze niet. In samenspraak met premier Balkenende heeft ze toen voor de post Digitale Agenda gekozen. Na haar herbenoeming bij de Europese Commissie was er veel kritiek. De nieuwe portefeuille zou te min zijn voor Kroes die de afgelopen jaren een goede reputatie opbouwde op de zware postmededinging. Net als vorig jaar hoeven mensen die tijdens de jaarwisseling Rotterdam bezoeken... geen parkeergeld te betalen. Om te voorkomen dat de 2800 parkeerautomaten in de stad door vuurwerk worden vernield... worden ze afgeschermd. Volgens een woordvoerder van Stadstoezicht Rotterdam... loopt de gemeente daardoor enkele tienduizenden euro's mis. Maar die gemiste inkomsten zouden niet opwegen tegen de kosten om de vernielingen te repareren... Zaterdag 2 januari zijn alle parkeerautomaten weer in gebruik. Dan het weer. In het zuiden eerst nog regen of natte sneeuw. De neerslag trekt geleidelijk naar België weg en daarna wordt het droog en schijnt de zon geregeld. Middagtemperatuur ongeveer 5 graden. Dit was het NOS -journal.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 Hier hoor je de single van de Atlantic Star en Silver Shadow. Lekkere muziek uit de jaren 80 Zo aan het begin van het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Leuk dat jullie allemaal nog luisteren trouwens. En als ik zo naar buiten kijk vanuit de studio van mij aan het gastruisplein. Wat is het een treurig weer hè. Regen, regen, regen, regen, regen, regen. Helemaal niks aan. Kun je beter de sneeuw hebben van de afgelopen weken. Was toch wel, was toch wel fijner hoor. Dacht ik wel. Dag Pascal. Was ik al wel langs? Gezellig, ook in de regen. Regenjasje aan. En dan uh, komt het helemaal goed. Wij gaan uh, weer even een kerstplaat voor je draaien. Wat dacht je van deze single van Stevie Wonder? Someday at Christmas men won't be boys Playing with bombs like kids play with toys One warm December our hearts will see A world where men are free. Mm, someday at Christmas, there'll be no wars. When we have learned what Christmas is for. When we have found what life's really worth, there'll be peace on. It's time.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 I was <laughs> Radio hoor de single van Billy Idol en Sweet 16. Ja. Nou, ik ben me ondertussen alvast een klein beetje geestelijk aan het voorbereiden op morgen. Maar wat gebeurt er morgen dan? Nou, daar hebben we Eurohit 2009. Tussen 10 en 2, 6. De 100 beste platen uit Europa van het afgelopen jaar. En ik mag nummer 50 tot en met 26 voor je presenteren morgen. Ga er vast een beetje warm worden met de nummer 31 van morgen. Verklap ik bij deze. Hier is Lily Allen en fuck you. Le inside.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 That's not how you find it Do you Do you really enjoy Living a life that's so hateful Cause there's a hole where your soul Should be, you're losing control Of it, and it's really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 Nou, vanavond nog even aan de kerstdiner en dan zeg je gewoon uh, met z'n allen toedelooi en we gaan een feestje bouwen gewoon. Geen lekker stappen hier in uh, Salford, lekker losgaan zo op tweede kerstdag. Wat is zo mooier dan dat? Niks toch? Ja, dat dacht ik ook. Hier is de single van de Tramps en de Disco Classics Party. Even voor een half vijf geworden in een toch wel een klein beetje donker wordend zandvoort. Jazeker. En die regen erbij, hè? dat is juist het vervelende. Maar goed, zitten we meteen met z'n allen gezellig weer aan het kerstdiner. Tweede kerstdag 2009. Je hoorde de single van de Pet Shop Boys en Suburbia. Daarvoor trouwens de stappersavondplaats, De disco, in, nee, de, de disco classic party. Moet ik het nou wel goed zeggen. De single van The Tramps. Nou, weet je waar ik zin in heb? Ik heb gewoon even zin in een pom-pom-pomplaatje. Dus even kijken of Pomme Kark niet daarvoor kan zorgen. Oh, my God. Is mooi in deze kerstsingle van Paul McCartney. Dat bedoel ik, we all stand together. Dat is dan ook de titel van deze plaats. Half vijf geworden. Vrolijke kerstfeest. Een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. GFM. De kaarsjes aan, de kerstboom glanst is feest in het heen. Adele. Hele prettige kerstdagen en een heel goed, fantastisch nieuwjaar. Melis en Leentje, dat er waren twee mensen. Heel gebouw net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daar aan het Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar dat kon hun niet schelen, ze waren gelukkig. En legden een bootje bij ons in de kracht. En we hebben de boot.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 Schuit naar de helling getrokken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje komt toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zacht de de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amsterdam, toen kwam er een smeren zo een met een pet. Hij zei, jullie moeten hier wegwezen, mensen. Jullie hebben de Amsterdam met dat woontje besmet. And the head burn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 Ja man is dat toch hè? die stefhecker. Oh ja, een fijne kerel. Die wist alle luisteraars van CfM de beste wensen toe. Vandaar dat we ook zijn plaat draaiden. Een van zijn meest bekende platen natuurlijk. We hebben een Woonboot. Nou, nog uh, iets meer dan uh, uh, 20 minuten te gaan. Uh, dit programma op zaterdag. En dan gaan we lekker de kerst in. En de kerst en het nieuwe jaar. En de winterse platen in de winterse 50. Een nieuwe aflevering van de winterse 50. Zo dadelijk tussen 5 en 7 bij CFM. Reden genoeg dacht ik zo om te blijven luisteren naar de radio. En onder meer gaan we ook nog deze plaat voor je draaien. Hier is Doe Maar en Is Dit Alles. I'm Neem één tip van mij aan dan. Zeg dat niet, uh, vanavond nou niet, hè? Van is dit alles? Tegen degene die het kerstdiner voor je klaar heeft gemaakt. Dat moet je nooit doen, hoor. Nee, dat, dat, dat loopt niet helemaal goed af. Doe maar, maak dan in ieder geval vele jaren geleden een plaatje daarmee. Is dit alles wat er is? Nou, je kan nog uh, heel even bellen naar de studio voor uh, jouw uh, laatste kerstgroeten... of bijvoorbeeld het uh, aanvragen van een kerstplaat. Kan op 023 57 31969. 0235731969 is het nummer wat ook Patricia net belde. Ze zei van uh, Rob, je hebt Wem en Les nog helemaal niet gedraaid. Nou, bij deze dan komt die aan, Patricia. Speciaal voor jou.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 Dat is niet correct, dus wat men zegt, en dat is zeker waar. Waar zijn die mensen? van? men stond erbij bij een Kijk naar hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog Hoeveel moeten Hoeveel moeten er nog gaan? Je in ieder geval de single Zienloos, uh, uh, lange, lange Frans en Baas B. Nou, we gaan hem gewoon eventjes wegschuiven. En de volgende plaat erin. Afgelopen jaar was het natuurlijk het uh, jaar van het overlijden van Ramses Chaffee. En Vandaar dat we deze plaat even draaien, tezamen met Al de Liefste, Laat me.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 Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft maar lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. sun so weken geleden overleed deze beste man, Ramses Schaffi. En uh, ja, aan het eind van het jaar komen er altijd allemaal hitlijsten uit. Hè? Je hebt de wien tussen 50 bijvoorbeeld, zometeen uh, na 5 uur tussen 5 en 7. Nou, daarin uh, hoor je vast en dus zeker wel Ramses Shaffi langs langskomen. Ik heb zo het idee dat het wel gaat gebeuren, ja. En ook in de top 2000 ontbreekt hij uh, zeker niet. We draaiden hem ditmaal tezamen met al de liefste... En laat me mijn eigen gang naar gaan. Nou, we hebben nog een lekkere kerstplaat voor je klaarstaan, hoor. Terreintje Oosterhuis samen met Candy Dilfer. Lekker hè, deze kerstsingel van Trentje Oosterhuizen samen met Kenny Dover En Merry Christmas, baby. Even nu alweer het uh, ene laatste plaatje van dit programma. Zangvind op zaterdag in 2009, yeah. de allerlaatste uitzending. Morgen ben ik er zelf weer met in 2009. Met mijn collega's uiteraard. Anders Zandbergen, Jaap Koper en uh, Verdam Tussen 10 en uur de 100 beste platen uit de EBD van het afgelopen jaar. En met avond zijn we er ook weer. Ook dan weer vanaf uh, 6 uur tot aan uh, half 1 in de nacht. Met uh, onder meer collega Maurice Mulder en uiteraard Daan Leffers. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne tweede kerstavond. En graag tot een andere keer bij CFM. Zo meteen de winter 50. Dus houd daarvoor de radio aan. Laatste plaat voor 5 uur die ik voor je ga draaien is er van ABC. Hier is Bean.